Met een netwerk van gangsters, politici en seksclubs. Oh. Met een perverse samenzwering van de brugse zakenwereld. Met een hormonenmafia. Hey, hey, hey, hey. Over de hormonenmafia heb ik het nooit gehad, hè schatje. Nee. Maar goed, dus de toestemming om met een logatoire commissie naar Rome te mogen gaan. Die de dubbel en dik op hun buik schrijven, ja. Vermerk je, we hebben nog twintig minuten. Misschien hebben ze geen de duvel, kom. Je hebt toch een proper onderbroek bij, hè? Hoe? Ik dacht dat we maar voor een paar uur over het weer gingen naar Rome. Ja, met zo'n rogatoire commissie weet je nooit, hè. Zeg, vind je dat niet spannend, hè? Zoals in de vreemden de internationale flik mogen dan <laughs> uithangen. Oh, ik ben er verzot op, jong. Kom, we zetten ons hier even. Ah, Trakteert hij? ik zit door mijn euro's. Zeg, en hoe gaan we dat doen in Italië? Het kan niet mee inzetten, je kunt daar wel iets uit de muur gaan. Ja, lap, ben een bankkaart vergeten. Nou, dat moest ook allemaal zo rap gaan, hè? Oui, au vous sert quoi? On vous sert quoi? Spreek maar Vlaams, jong. Uw mond zal er niet van scheuren. Voor mij een duvelke. Niks, duvel. Rappist, paal, balken, koning. En ja, voor meneer? Ja, geef me dan maar een triple. Ja. Maar ik zal hem zelf wel uitschenken, hè? Een péché, s'il vous plaît. Heel trippel, péché, pour l'assist. Vermerken, trek niet zo'n gezicht, jongen. Geniet ervan. Die is toch allemaal op kosten van de belastingbetaler? Enfin, als het een beetje loopt zoals ik verwacht, hè. Hé, hey, Karin, kijk. Hier, de weerkorten van Europa. Maar de dat godverdikke lint in Rome. Hmm. Wijn dat de commissaris nu op een terras gezet met een duvel? Nee, dat geen duvel in Italië, Andreetje. Hmm. Dan kijk ik eens hier. Zijn, stop nu met spelen. Zeg, dat hebben we er geen aansluiting hebben, zie je om de vuur voeten in twijfel te weg het rondsurfen. Allee, zeg een hoeveel recente adressen van klasgenoten van Koeren en Vernemme Eino-Vom. Oh, dat is toch gemakkelijk niet, hoor. Je hebt toch ook naar Sint-Leo-college. Nee, dus. mijn slimmeke, dat was toch het eerste dat je moest doen? Doet, ik wel gebouwd. Ah, pardon. Mijn broeder van het secretariat is ziek. Ah.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 Het kon even duren. Uh, be Bel hem misschien op zijn gsm? Wel, Karin, ik heb het zo doen, maar zijn gsm ligt af. En die van Jan Vermeer trouwens ook. Ah oh ja, natuurlijk, dat het... Enfin, <coughs> uh, uh, ik bedoel... Ja, Allee, aan vooruit waar zit hij? Oh, Karin, ik heb hem dringend nodig. Hij moet om twee uur met mij en Beekman vergaderen. Om twee uur? Ja, ik, ik zal uh, proberen dat door te geven. Dus, meenemen. Karin zegt dat niet waar is. Hij uh, is toch niet naar Rome, hè? Uh, Karin? Stop. Ze... André. André, kijk in mijn ogen en zeg het. Is van in naar Rome of nee? Ja of nee? Ecco, signore. Un duvel. Un acqua minerale. Merci, brave jongen. Il canto. Prego, undici euro. Elf euro de Wacht, ik zoek mijn rekenmachientje van 440 frank. Ik hoop maar dat de dienst inbegrepen is. Uh, senor, uh, de, uh, de service is not included, oké? Okay? Nou, geef die jongen al gauw een euro extra. Please, sir. 12 euro. Grazie mille, senor. Commissaris, we gaan dat toch nog inbrengen in de onkelste Vermerken. Vermerk, Niet zagen, hè, jongen. Doe gelijk ik. Geniet van uw dranken. Een duvel op een terrasje in Rome.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 Erbij. Ze zijn serieus onderbemand. Reginald, onze conclusie is: Gert de Kokker moet zo gauw mogelijk uit voorrechten is. Voordat het te laat is. Gij kunt zijn onschuld bewijzen, wel doe dat dan. Tja, tja, tja, tja. Gij waart het nogthans met mij eens. Alles pleit tegen klein Gertje en ah, tegen ja, zijn vrouw. Ja, ja, ja. Weet u waar Cedric eigenlijk mee zit, Adriaan? Nee, eh? Nee? nee? <laughs> dat ze er vroeg of laat ook gaan achterkomen dat hij Bert en zijn vrouw uit de weg heeft laten ruimen. Nee. Daar Wat? zit hij mee. Wat komt er? Cedric. Is dat waar? Cedric, zeg dat het niet zo is, alsjeblieft. Zeg dat het niet waar is!